Temperwoldhuis met het NOS Journal. hij in het Joods Museum in Brussel werd gearresteerd, is vrijgelaten. Hij wordt nu als getuige in de zaak beschouwd. De verdachte werd aangehouden in een auto die bij het Joods Museum werd gezien, en hij erkende ook daar te zijn geweest op het moment van de schietpartij. Vanmiddag drongen één of meerdere schutters het Joods Museum in Brussel binnen. Twee vrouwen en een man werden doodgeschoten en een tweede man vecht voor zijn leven. Alle middelen worden ingezet om de dader of daders te vinden. Intussen zijn de veiligheidsmaatregelen rond Joodse gebouwen verscherpt en het laatste grote verkiezingsdebat voor de verkiezingen morgen in België is afgelast. En ook in Nederland zijn er meer veiligheidsmaatregelen rond gebouwen als Joodse scholen en synagogen. Een filmmaker uit Hollywood denkt dat zijn zoon de schutter is die vandaag in Santa Barbara vanuit een zwarte BMW zes mensen doodschoot. De schutter werd tijdens een achtervolging zelf doodgeschoten door de politie. De advocaat van Peter Roger, die regieassistent was bij de hongerspelen, zegt dat de familie al een paar weken geleden contact opnam met de politie omdat ze zich zorgen maakten over hun zoon. Hij zette filmpjes op YouTube en daarin sprak hij over zelfmoord en het doden van mensen. De autoriteiten hebben de identiteit van de schutter niet bevestigd. Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan Jordanië een dringende oproep gedaan voor vrede in Syrië. Ook vroeg hij God degene die oorlog voeren en wapens maken te bekeren, zodat ze kunnen bouwen aan vrede. Paus Franciscus heeft al vaker gepleit voor vreedzame onderhandelingen en riep de internationale gemeenschap op hem daarbij te helpen. De paus is voor een driedaagse reis in het Midden-Oosten. Rabobank klanten kunnen sinds een paar uur niet meer internetbankieren. Onder meer de Rabobank app geeft een foutmelding, onverwachte fout. Wat de oorzaak is van de storing is niet bekend. Afgelopen tijd heeft de Rabobank vaker last van storingen. Het weer, vannacht is het droog en zo'n 10 graden. Morgen eerst volop zon in de loop van de middag bewolking, maar het blijft droog. En het wordt 19 tot 23 graden.